Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bijna twee op de drie doktersassistenten... hebben de afgelopen twee jaar wel eens te maken gehad... met fysiek of verbaal geweld. Ze werden uitgescholden of geslagen... en in een enkel geval bedreigd met een mes, bijl of vuurwapen. Dat blijkt uit een peiling van beroepsvereniging NVDA. Veel doktersassistenten zeggen dat geweld veel indruk op hen maakt. Op het moment zelf blijven ze rustig en professioneel... maar daarna zijn ze van slag. Ze krijgen soms fysiek klachten en voelen zich verdrietig en onveilig. En minister Grapperhaus wil de straf voor bedreiging van burgemeesters verdubbelen van twee naar vier jaar. Een kwart van de burgemeesters wordt of werd ernstig bedreigd. In de Telegraaf zegt Grapperhaus ook dat hij de mogelijkheid wil om meer geld en bezittingen af te pakken van zware criminelen. Luchtvaartmaatschappij TUI blijft vooralsnog doorvliegen... met de Boeing 737 MAX 8. Dat is het type vliegtuig dat gisteren neerstortte in Ethiopië. Eerder was er een crash bij Indonesië. Om die reden houdt China al zijn 90 737's MAX 8 aan de grond. TUI vindt het voor zo'n maatregel nog te vroeg. En KLM heeft tientallen vluchten geannuleerd vanwege de harde wind van vandaag. Reizigers krijgen het advies om de actuele informatie over vluchten goed in de gaten te houden, ook voor mogelijke vertragingen. Het KN KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven vanwege zware windstoten in de ochtend. Superheldenfilm Captain Marvel heeft in zijn openingsweekeinde in die bioscoop wereldwijd 400 miljoen euro opgebracht. De eerste film van Marvel met een vrouwelijke hoofdrol is gelijk een van de succesvolste films ooit van het entertainmentbedrijf. De enige film met een vrouwelijke hoofdrol die een beter openingsweekeinde draaide was Star Wars: The Force Awakens. Dat was in 2015.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 Dames en heren, luisteraars, u hoorde natuurlijk de overbekende muziek. En uh, ja, heerlijk, hè? we gaan naar Zandvoort aan de zee. De Barracuda Dream Band. Goedemorgen, uh, luisteraars. Het is het programma Goedemorgen Zandvoort, live vanuit Hotel Hoogland. En aan de muziekknoppen uh, zit uh, Corbin Breyer en DJ Hebbelink, Fijn dat jullie dat weer doen en uh, goed doen. En regie hebben, dat alles goed loopt. Naast mij zit Leon van Es. Leon, goedemorgen. Goedemorgen, Pieter. We hebben een leuk programma. Inderdaad, ziet er. Kan je, kan je even wat opzommen wat we gaan doen? Nou, we beginnen met het kwartaalgesprek met de burgemeester, met Niek Meijer. Uh, we lopen een paar puntjes door die wij ter sprake willen brengen. En er zijn wat puntjes die de burgemeester zelf heeft ingebracht. Daarna hebben we de folklorevereniging De Wurf. Een oudejaarsavond in Zeemanshoffie. En uh, na ja, de tweede uur, daar gaan we even boodschappen doen. Na de tweede uur, uh, ja, het moet echt altijd nog een keertje over Formule 1 gaan. Hè. Elk programma moet het even langskomen, dus we hebben de JOVD. Nou, welke kant die opgaan? Geen idee. Uh, dan gaan we hemelen. Mijn hemel heet Zandvoort. En tot slot, ja, we moeten toch even... Er is morgenmiddag weer Jess in... Uh, de krocht. Dus we gaan even praten met Hans Rijmers daarover. Over Hermine Duurlo Bedankt. op haar mondharmonica. Bedankt. Prachtig overigens. Welkom burgemeester. Goedemorgen meneer Jouwstra, goedemorgen luisteraars. Fijn dat u er bent. Het dat dus een... vind ik zelf ook altijd wel. <laughs> een drukke periode ja. krijgt u. Ja. Want deze komende drie weken gaat er veel gebeuren. Ja. En een eventuele uitkomst van <coughs> formule 1 en zonflut of niet... Wel, ja. Is u iets bekend al? Zeker. Oh. <laughs> <Terwijls>. <laughs> ja. Ja. Wat mij bekend is, is volgens mij ook wel breed uh, bekend in deze samenleving. En dat, uh, dat is dat er op de achtergrond hard wordt onderhandeld. En dat je praat natuurlijk over veel geld. Ja. Je, kan, je kan het allemaal heel ingewikkeld maken, maar dat is de essentie. Ja. Is het circuit in staat om uh, zo'n meerjarig contract ook goed weg te zetten, zodanig dat zij daar financieel ook niet te veel kleerscheuren van. Uh, van hebben. Het zijn even allemaal mijn woorden, maar daar komt het gewoon op neer. Ja. En ik begrijp dat daar echt hard aan gewerkt wordt. En de rol van de overheid is daarin beperkt. Uh, dat zult u ook begrijpen. En wij kijken waar we kunnen versterken, want uh, de gemeente hier heeft gezegd dat wij graag de Grand Prix van Nederland in Zandvoort willen herhalen. Ja. Maar dan zal de gemeente zich voornamelijk bezig gaan houden met, nou laten we het maar even noemen, de randverschijnselen. Het, uh, nou, alles wat er rondom het circuit ook in het dorp moet gaan gebeuren. Nee, ik denk dat dat een, een, een iets uh, te kleine stap is. Mm -hmm. Je zult ook moeten nadenken over hoe ga je dat gezamenlijk met het circuit organiseren. Hoe ga je die verkeersstromen in goede banen leiden. Dat kan ja. absoluut goed. Dus er liggen ja. ook al veel draaiboeken voor en het circuit staat daar ook heel constructief in. Je denkt na over hoe krijg je de impact van zo'n wereldwijd evenement ook vertaald naar het dorp Zandvoort. Hè? Ja. Hoe kunnen we dat versterken, want dat is waar u op doelt. Ja. En je denkt ook na van hoe houden we de regio positief gemotiveerd daarin. Ja. Burgemeester, er zijn vele evenementen hier in Zandvoort. En zeker ja. als het mooi weer is, dan is het toedruk. Uh, Gelukkig wel, want daar ja, genieten wij stiekem ja, zo, ook wel een beetje van. Ja. Ja. Uh, waarom dan die angst van dit evenement dat er weer druk is? Want we uh, hebben het erg drukker gehad hier in zandvloed. Nou, um, Ik denk dat die angst niet zozeer bij ons als Zandvoort dus leeft. Dat, dat hoor ik ook niet terug in het dorp. Uh, de meeste mensen die hier al jaren ervaring hebben, die zeggen ook nou, dat lossen we op. Die zit, die, die zit wat meer in de regio, dat snap ik wel, want het komt er bovenop. Het heeft een soort stapelend effect. Ja. En je mag toch echt verwachten dat op de zaterdag en de zondag er meer dan 100.000 man naar het circuit komen. En dat is iets anders dan dat we meer dan 100.000 man op het strand hebben. Moet je ook niet gaan uitvergroten, want je kunt namelijk met ticketgebonden verkoop heel erg gaan sturen hoe je die mensen hierheen haalt. En daar liggen de kansen en de mogelijkheden. Het enige gevaar is dat mensen gaan praten over de vele helikopters die gaan vliegen. Ja, die, die, die zullen er zeker bij zijn met zo'n wereldwijd evenement. Uh, maar ook daarvoor geldt in dit kleine en georganiseerde land een strak protocol. Daar gaan we zelfs niet over als Zandvoort. Dat wordt op net een hogere etage helemaal afgeregeld en geborgd. Dat dat veilig en verantwoord plaatsvindt. En het is natuurlijk ook wel mooi dat er één of twee helikopters in de lucht hangen, die mooie plaatjes maken, filmpjes maken van onze prachtige liggen. Ja, want ja. dat gaat dan meer dan alleen maar over het reizen. He. je ziet ze ja. altijd de hele omgeving rondvliegen, ze ja. ja. ja. pikken ook het nodige dat, dat, archiefmateriaal dat mee. Dat is wel de kernwaarde van deze omgeving, Absoluut. met dit circuit, dat het een waanzinnig uh, mooie omgeving is. Hotels liggen inmiddels al alvast. Eerste... Ik hoor al die geluiden, ja. zelfs en soms, van buurgemeenten... Ja. dat men klaagt dat er niks meer te boeken is. Ja. Ik zeg, nou, dat is toch hartstikke mooi, haal je een keer 100%. Als ik naar de agenda kijk... welke dag heeft u hiervoor vrijgemaakt voor die persconferentie? <coughs> Nog geen dag. Oh. Want uh, het werk gaat gewoon door, meneer Joustra, dat is ook goed. <laughs> en uh, ik word geacht zo flexibel te zijn... dat ik dan op het moment dat het plaatsvindt... dat de wethouder en ik er gewoon zijn... Dat is de crux. En dat, en, en, en dat hoort bij dit soort grote trajecten. Maar ook kleine trajecten. De flexibiliteit is een kernkwaliteit van de samenleving. Dus mm -hmm. het openbaar bestuur mag dat ook doen. En uh, hebben we de verkiezingen over negen dagen. Ja, provinciaal en waterschappen. Ja. Uh, yeah. je, je ziet daar uh, traditioneel de vraag van mensen. Ja, wat doet die provincie nou uh, voor mij? Ja. Wat heeft dat nou voor zin? En dat is denk ik een, een vraag die ik heel goed snap. Maar Als je kijkt vanuit de gemeentelijke perspectieven, dan zie je wel dat de provincie Noord-Holland in dit geval iets aan ons kan toevoegen. Dat is op het gebied van infrastructuur. Op het gebied van, nou, noem de formule 1 maar, het filemanagement. Dat gaat over provinciale wegen. En dat kunnen zij ook beïnvloeden mm -hmm. in de goede zin. Daar zijn ze ook al aan het meedenken. Het aanleggen van nieuwe wegen. fietspaden bijvoorbeeld. Ik maak het maar heel concreet. En zo zijn er een aantal zaken die ongemerkt... gewoon door de provincie worden geregeld... terwijl we dat ons niet realiseren als inwoner. En ik vind de reclame op, uh, op de radio op dit moment... die eigenlijk zegt, ja waarom zou je nou eigenlijk moeten stemmen voor de provincie... die heeft uh, de vergelijking met een koor. En dan beginnen ze, ja, die provincie, dat zijn we allemaal. En als we samen meedoen, wordt de kwaliteit gewoon beter. En in essentie, als je hem helemaal afpelt... het is gewoon een bazaal democratisch recht wat we hebben. Dat is stemmen. En dat is een recht dat als je dat verwaarloost... dan ben je in het hart van onze democratie bezig. En dat doet mij dan een beetje pijn, want ik ben een, een democraat in hart en nieren. Ik geloof in dit model en in dit stelsel met alle schuurpunten. Dus dat brengt ook de verantwoordelijkheid dan met zich mee... dat we één keer in de zoveel tijd onszelf samenpakken en zeggen... nou, ik ga eens kijken waar ga ik nu mijn stem aan geven. En dan ga ik ook die ene keer in die vier jaar... die vijf tot tien minuten mij motiveren om dat te doen. 20 maart gaan staan in de ja, op de woensdag, de bekende dag, hij staat overal al gepubliceerd. De kieskaart zit in uw bus, de stemkaart zit in uw bus, dus het kan verder. En de voorzitter van de provincie, oftewel de commissaris van de Koning, is helemaal belangrijk... want die houdt zich ook bezig met uw opvolging. Ja, ja, dat is een van de taken van een commissaris, dat die borgt dat... Uh, ...het, het uh, lokaal bestuur continu en zeker bij de burgemeesterschappen uh, aanwezig is. En daar, daar is zijn rol vooral een procesrol. Goed bewaken dat de juiste stappen op het juiste moment worden gezet. Uh, dat uh, mensen in die beslotenheid van die intensieve gesprekken ook hun mond houden. En dat dus de juiste persoon op het juiste moment hier als opvolger bekend wordt gemaakt. Wat ik, wat ik wel mooi vond is een opmerking die Van Dijk maakte toen met de graadsvergadering. Dat hij het zo mooi vond dat ook de burgers er op een leuke manier bij betrokken waren. Ja. Dus dat hij ja. als een, een van de eerste ook begonnen zijn met een enquête onder wie zouden jullie nou willen zien. Of wat is het profiel van een nieuwe burgemeester? Ja, ja ik denk dat je in deze tijd die stap gewoon niet mag overslaan. En misschien moet ik zelf zeggen, wilt overslaan. Want je wilt samen zoeken naar wie wordt nu de volgende persoon. En als je participatie echt hoog in het vaandel hebt... dan doe je dat ook als je zoekt naar de nieuwe burgemeester. Ik vind het mooi. We wachten af. Ja. U bent 1 maart uh, 60 jaar geworden, als ik het mag zeggen. Ja, ook dat nog. Hij <laughs> uh, heeft gezegd, ik ga geen nieuwe Amstermeer, uh, ambier. ik. Wat gaat u doen in het najaar? Um, daar zijn uh, Jannie en ik over aan het nadenken. Ja. Ik vind het vak nog steeds uh, buitengewoon boeiend. Ja. Uh, dus ik, ik, ik heb mezelf even een tijd gegeven van een maand of twee... om dat nog eens even gewoon goed te doordenken. Met behulp van een derde ook. Uh, nog eens even te kijken waar liggen mijn uh, kwaliteiten en vaardigheden. Waar krijg ik energie van? En wat wil ik dan nog als volgende stap gaan doen? En de kans is groot dat ik dat opnieuw als burgemeester doe. Maar misschien als waarnemend burgemeester. Het zou ook in het andere richting kunnen zijn, maar dan zit het wel in het Openbaar bestuur, semi-publieke openbaar bestuur. Dus omdat nog, merk, geen, nog, geen nog geen persiëleer? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Daar is mijn energie nog uh, overdadig en groot aanwezig. Blijven jullie in Zandvoort wonen? Ook dat weten we niet. Want uh, stel uh, dat het een nieuw burgemeesterschap is, dan is de kans groot dat dat ook betekent uh, dat je verhuist. Omdat ik daar echt in geloof. Dat je midden in die samenleving leeft, woont, je boodschappen doet... Je tussen mensen beweegt. Dat ja. is de, een aantal pijlers zitten er in dat burgemeesterschap. En als je dat niet zelf voorleeft en doorleeft. Ja, voor mijn gevoel kom je dan niet geloofwaardig over. Nou, dat is wel gebleken. Dat hij vanaf het begin. twaalf jaar geleden. echt midden tussen de zonvoertuigen stond. Lopend, Dank. fietsend. zwemmend. Eh, zwemmend, hardlopend. Want dat gaat ook weer gebeuren. Eind ja. van de maand. Ja. Ja, ik ben in oefening, maar uh, soms ontbreekt mij de tijd. Maar de mooie circuitrun, een van die prachtige pijlers uh, die er is, die komt eraan. En ik dacht van nou, nu moet ik hem... Uh, het vorig jaar uh, was ik geblesseerd. Mm -hmm. toen, toen redde ik het echt niet. Ging mijn knie uh, te veel pijn doen. Ik dacht, nu wil ik toch zeker, ook omdat het, uh, jij bent een beetje aan het kijken... Het is je laatste circuitrun dan als burgemeester. Uh, wil ik hem echt lopen. Dus dat... Uh, wat er ook gebeurt, we dat kijk, gaat zeker gebeuren. We kijken het, we maar het uit. Het is en blijft een van de leukste runs ja, die te doe maken de, zijn. Doe ja, doe oh, absoluut. Ja, het is ja. uh, en God, het is maar 12 kilometer. Dus <laughs> waar hebben we het al? Nou, in, helemaal een uur, in, in, Je bent zo weer thuis. Nu en een kwartiertje heb je het weer achter de rug. Ik het gaat het. goed komen en zeker ook omdat het laatste stuk wat zwaar is. Loop je dwars door het dorp en dat is toch gewoon. Ja, mensen zijn dan zo enthousiast. Uh, die, die, ja. die tillen je bijna verder. Dat, dat geeft dan ook weer energie. Ja, het mag niet hoor. Maar ik heb het einde gehaald door een biertje onderweg In de Halterstraat. Het stond klaar. Dus. Ja. Nou, er waren ook sinaasappels gelukkig. Maar het biertje was ook klaar. Meestal krijg ik die. die ja, ja, ja. <laughs> um, afgelopen week bent u druk bezig geweest. Onder andere een, een conferentie in Lochem. Ja, over digitalisering. Ja, ik zeg, Een van mijn nevenfuncties is dat ik in het uh, opleidingsfonds van de burgemeesters mag zitten. Met een een collega's. En wij organiseren naast allerlei uh, opleidingen, één of twee daagse, ook een logemconferentie. Daar gaan ongeveer uh, 240 burgemeesters zes weken achter elkaar heen. Ja. En dat doen we thema's gewijs. En dit, dit keer was dat waardevol digitaliseren. En dan gaat het niet om, hebben we een smartphone of een iPad? Dat weet iedereen wel. Wat zijn de technieken? Dat weet iedereen ook wel. Maar wat betekent dat nou? Wat doet dat met de samenleving? Wat betekent dat voor je rol als bestuurder en als burgemeester? En hoe zou je dat ook op gemeentelijk niveau langzaam zeker kunnen beïnvloeden? En het mooie daarvan is dat uh, je krijgt dan een aantal... Uh, uh, uh, theoretische settingen die worden vertaald naar die praktijk en je deelt dat met collega's. En dat is leerzaam. Ik moet even kijken, want ik krijg een berichtje. Nou, dat kan wel even wachten. Formule 1. Uh, nee, aparte. nee, nee, het is onze zoon uh, oh, die no. terugbelt. Uh, <Glad mutta vielleicht> um, Daarmee ben je dus die ontwikkelingen die ziet ook concreet aan het vertalen. En wat ik daarvan weer heb geleerd is dat je als openbaar bestuur die publieke waarden waar wij voor staan ook in dat hele digitale tijdvak met al die innovaties die komen, kunt beïnvloeden. Dan heb je het niet alleen over het veiligheidsdomein, maar je hebt het ook gewoon over basale dingen. Hoe borgen wij dat de samenleving daarin mee kan gaan? Dat dat voor iedereen toegankelijk is. En als dat niet zo is, welke alternatieven houden we dan over? Om participatie bijvoorbeeld te doen. Hoe borg je dan dat die ontwikkeling ook verder gaat? Want het is niks nieuws. De samenleving verandert, dat is een constante. En de kunst is dat je als bestuur dat realiseert en daar ook in meebeweegt. En het mooie is, als je het heel erg afpelt, komt het bazaal neer bij de burgemeester op zijn kernkwaliteiten. Dat is luisteren, in verbinding zijn en aanspreken als dingen niet gaan zoals we met elkaar wel verwachten. En dan heb je dan soms een noodrem, dat noemen we dan een bevel of een verbod. Maar vergeet niet die eerste drie belangrijke dingen waarbij wij het verschil kunnen maken. En dat blijkt ook met dit soort aspecten, want we tilden hem de tweede dag naar het veiligheidsdomein. En daar zie je dat uh, nou, u kent allemaal waarschijnlijk wel Project X uit Haren. Dat was de eerste keer dat we ja. een beetje werden overlopen. En we kregen een aantal voorbeelden van vergelijkbare zaken waar of de keuze werd gemaakt. Nou, we zetten een blok neer, maar dan gaan we ook intensief in gesprek met de leiders. Want die kun je traceren tegenwoordig. Of we zeggen, we gaan meebewegen omdat je dingen ook mogelijk wilt maken. En eigenlijk is dat in heel veel gevallen al goed gegaan zonder dat er wetgeving is. Gewoon op basis van je gezond verstand, je gezag als burgemeester... en tegenwicht vanuit de samenleving creëren. Het correctievermogen vanuit de samenleving is af en toe indrukwekkend groot. Alleen wij realiseren ons dat niet altijd. Nou, ik nou, wat, wat ik u zeggen het heeft nu over een aantal nare effecten van de digitalisering. Ja. He, dus wat er, ge, wat er gebeurt inderdaad met zo'n X-project. Maar als je naar de positieve kant kijkt van digitalisering, denk ik dat je een heleboel mensen ook veel dichter bij elkaar kan brengen. Zeker. En dat je dus ook bestuur en bewoners dichter bij elkaar kan brengen. Ja. Snellere lijnen, korte lijntjes. Eens? Alleen, je moet het denk ik, en daar zit een beetje nog de, de, de, de, de sleutel, dat nog niet iedereen het in zijn vingers heeft om het zo zeggen. En daarom zei ik net ook, die publieke waarden zijn... dat wij goed opletten dat we iedereen zover krijgen. Dat die weerbaar daarvoor wordt en dat die ja. actief kan deelnemen. Want dat is absoluut meerwaarde in deze samenleving. De, er zijn ongeveer vier of vijf grote revoluties in deze wereld geweest. De megalisering. Toen dacht ook iedereen, iedereen wordt werkloos. Is niet zo. Nee. Nu zie je dezezelfde golf aankomen. Nee, als je de kansen goed benut en borgt dat ook heel veel mensen mee kunnen doen... en dat iedereen in positie is, heeft dat ja. absoluut meerwaarde. En er zitten rafeltjes in. Daar moet je het over hebben hoe los je dat creatief op. Ja. En niet gelijk in de regelreflex, niet gelijk in het verbieden. Nee, het contact zoeken. Dat is onze kernwaarde. Hebben jullie het ook gehad over de bedreigingen en de veiligheid... Van het ambtsburgemeester. Nee, nee, dit keer niet. Omdat je, ja, het werd wel even aangestipt. Uh, in de zin van dat je natuurlijk, dat is ook een van de van die rafels van sociale media. Mensen, mensen bam bam bam, gooien er alles maar op. Ja. En dan uh, het ingewikkelde is, als je hem dan juridisch gaat kwalificeren, dan loop je vaak klem. Terwijl je eigenlijk gewoon de telefoon moet pakken, en dat doe ik ook wel eens. Of een politieagent moet langsturen en zeggen. Meneer Jouwstra... We snappen wel dat u boos bent, maar dit soort dingen kan gewoon niet. Dus kunnen we het erover hebben en haalt u het eraf en snapt u dat? Of moeten we het anders oplossen? Dat is vaak veel, veel effectiever. Ja. Want dan spreek je iemand aan op zijn verantwoordelijkheid. Ja. Ja. En ja, eh, zaken extreem, zoals met Joswine, collega Joswine uit Haarlem. Dat is van een buitencategorie. Daar hebben we het ook niet over gehad. We hebben het wel over die andere varianten die je dan wel over je heen krijgt. Maar dat speelt met Joswine nu al een jaar, twee jaar... Nee, dat is nu een half jaar. Halfjarig is ja. dat nu? Ja. Maar dat is toch toch verschrikkelijk, zo, zo, dat je zo moet leven. Ja, dat is, dat is ingrijpend voor hem en voor de Haarlandse samenleving en voor zijn familie. Dat klopt helemaal. En wat ik buitengewoon uh, te waarderen vind, is dat hij daar heel goed mee omgaat. Op een ontspannen manier. Want het doet voorlopig heel weinig met hem. Dat vind ik zeer knap. En collegiaal heb je het er ook af en toe met hem over. Ook, maar je maakt ook grappen met elkaar, dat relativeert ook. Dus het is die balans zoeken en elkaar in die zin ook een hart onder de riem steken. En dat doet die samenleving ook in Haarlem. En dat is mooi. Dat geeft ook de burgemeester weer veerkracht moed. Ja. En rust om verder te gaan. Ja, nou ja, het was ook een prachtig gezicht toen de Haarlemmers op het plein ja. stonden. Hè. Dat, en terecht. Dat, dat was echt ja. geweldig om te zien. Ja. Ik, hoor, ik hoor het van ouders die hun kinderen naar het gymnasium brengen. Aan de achterkant van het uh, stadhuis. Die daar elke dag zwaar bewapende agenten zien. En ja. zeggen van wat is dit voor een leven. Dat, uh... nee. En, en dat, dat extreme beveiligingsniveau is nu wat afgeschaald. Ja. Maar hij heeft nog steeds persoonbeveiligers om zich heen 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dan, dus die, die, dan word je toch geen burgemeester ring. meer? Dus nee, je bent burgemeester. En dat betekent ook dat je staat voor sommige waarden. Ja. En uh, dat is de kunst dat we dat ook zien als samenleving. Dat we daar waardering voor hebben. En ook meebewegen. We gaan even naar de muziek. Ja. The. Gilbert je... Old Gullivan met Claire. En uh, we gaan verder met ons gesprek met. Uh, ons maandelijk gesprek met. onze begrafenis, <coughs> Meijer. We hebben een aantal punten net behandeld. Uh, wat uh, blijft. Uh, ik heb nog een paar punten hoor. Het Nederlandse Golierdebat. Ja. Ja, uh, daar bent u ook bij geweest, hè? Want, uh, ja, dat uh, is een. Uh, en uh, dat wordt landelijk georganiseerd en dan per provincie. Uh, wordt er uh, een wedstrijd georganiseerd waarbij uiteindelijk de winnaar van die dag door mag gaan naar het landelijke debat. En het heet op weg naar het lagerhuis. Maar de essentie is dat je met middelbare scholieren van de klasse 5 en 6 met elkaar gewoon het debat aangaat en in een groep van Vijf was de kleinste en twaalf was de grootste tegenover elkaar. In allerlei varianten debatteert. En er zitten drie juryleden. Ik mocht één van die juryleden zijn. En dan toetsen wij op basis van inhoud, luisteren, non-verbale aspecten, overtuigendheid. Uh -huh. Dat soort zaken. En dat geef je ook terug. En wat ik het, uh, het meest verrassende van die dag vond, is dat je ziet die groepen binnenkomen. En dan, ja, wij mensen maken dan al een inschatting van hoe zal dat gaan. Nou dan komen er soms toch hele verrassende uitslagen. En uh, het bureau wat dat heeft georganiseerd doet dat heel slim. Die hebben één ronde, die duurt zes minuten. En uh, na twee minuten moet je de stelling die je eerst verdedigt aan de andere kant gaan uh, pakken. Dus als iemand het woord heeft en die bel gaat, moet die onmiddellijk schakelen. Die... En dat doen vind ik die scholieren echt vlekkeloos. Die zijn zo lenig, zo flexibel. Dat is echt een genot om naar te kijken en te luisteren. Als u dit vergelijkt met de gemeenteraadsvergaderingen, eh, ja, dat... zou u ook een keer die cursus moeten volgen? Ik, ik denk dat het altijd goed is eh, om zo'n zo training te volgen. Ik ga ja. begin april ook weer een training effectief voorzitterschap eh, voor een dag volgen. Eh, maar je kunt hem in die zin minder goed vergelijken, omdat je uh, zij focussen zich op een heel uh, ja, beperkt onderwerp. Uh, dus ja, ik zou zelfs tegen raadsleden zeggen, bied je gewoon aan om te gaan jureren. Nou, kost je een dag. Jammer dan, denk ik dan. No. Uh, je, je leert daar wel veel van, van ja. hoe mensen dingen presenteren, hoe ze reageren. Ook lichaamstaal daarin. Ook ja. lichaamstaal, non-verbaal. Ik zag in de derde ronde kwam er een, een, een groep van zes gymnasium binnen en een groep gemengd, vooral meiden, vier en vijf havo. En die, die, die waren iets gespannender dan het gymnasium. En ik dacht, hoe zal dat gaan? Maar het non-verbale wat zij meebrachten was zo overtuigend dat het tot effect had dat de groep gymnasiasten eigenlijk heel in het nauw zich gedrongen voelde en daardoor niet meer uit de verf kwamen. En de einduitslag op basis van zeven criteria was dat zij met 5-2 die wedstrijd hadden gewonnen overtuigend. Echt overtuigend. Maar je ziet het toch ook aan Tweede Kamerleden... die een goede training hebben gehad... voor interviews, radio en televisie... dat ze een vraag dusdanig weten te manipuleren... dat ze hetzelfde antwoord... een goede antwoord geven. Ja, maar, maar dat woord manipuleren... merk je in zo'n debat niet terug. Daar zie je echt dat er goed wordt geluisterd... Go goed gereageerd en er wordt niet op de persoon gespeeld. Nou, maar Gewoon je, niet. Ja, Maar je komt het natuurlijk ook al in de hele milieudiscussie... van dit moment tegen... Hoe die kids met z'n allen daar op dat plein hebben gestaan. of op het grasveld, yep. beter gezegd, in Den Haag. en hoe yep. ze dat aanpakken. Het is geen ongevertogen woord, maar dan ook echt precies de kernpunten pakken. en daarmee verder gaan. Ja, en ik, ik denk dat dat te maken heeft voor een deel met hun puurheid. Hun onbevangenheid. En die, en die raken wij, naarmate ons rugzakje meer gevuld wordt, een stuk kwijt. De, de kunst is dat je ze onbevangen mogelijk en zo onbevooroordeeld mogelijk blijft. Nou, even een klein stapje naar de digitaliteit uh -huh. terug. Ik hoorde de kids zelf op een bepaald moment zeggen, want we hadden er van de week een, een aantal uh, MAVO-leerlingen in de studio, dat juist door hun digitaliteit, hè, gebruik maken van Facebook, internet en dat soort dingen meer, dat ze uh -huh. daardoor zoveel dingen oppikten en dat ze daardoor zoveel vaardigheden krijgen om op een andere manier naar dingen te kijken. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik, ik, uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het een combinatie van beide is en dat uh, die digitale wereld, wat ik net ook zei voor de pauze, elkaar mooi kan versterken. Ja. Uh, en ik, ik ben er inmiddels ook wel zover dat ik dat maar omarm, want op het moment dat ik denk, als ik dat niet meer doe, dan raak ik ook op achterstand. En dan ook in mijn vak, maar ook als mens, wordt het des te ingewikkelder om hun taal te gaan spreken. Ja. Uh, en dat begint bij mij. Dus ook al van mij mag verwacht worden dat ik steeds weer daarover nadenk en meebeweeg, zonder populair te zijn. Hè. Dat is heel wat anders. Maar je wilt ze wel verstaan, je wilt ze wel kunnen volgen en met hun in gesprek kunnen blijven. Ja. Nou heb je een juridisch achtergrond, dus het is een deel van je vak. <laughs> <laughs> nou, uh, ik beschouw dat toch maar als een kopje. Ja, dat, dat, dat Dank wel. Uh, meneer Jouwstra. <laughs> uh, burgemeester, uh, we gaan naar het laatste onderwerp. Uh, openbare orde en veiligheid hier in Zondvoort. Wat kunt u daarover zeggen? Helemaal niets, hè? Nee. <laughs> Nee, nee. Uh, bij de voorbereiding van deze bijeenkomst hadden wij eigenlijk niet zo gek veel uh, onderwerpen te agenderen. En ik dacht van, ik zet hem erop en ik ga nog eens even nadenken. Ja. Een van de, de dingen die nu speelt, en ik neem u maar uh, iets vrijmoedig mee. Het is deels abstract, maar deels ook niet, omdat je bij veiligheid, soms mag je er nog nooit niks over zeggen, dat snapt u allemaal. Ja, u weet wel het incident van um, 2,5, 3 maanden geleden in de ja. Gerkestraat. Met eerst uh, schieten en daarna een handgranaat. Nou, dat, dat is gewoon heftig. En dan zie je ook gelijk dat je in het spanningsveld als bestuurder terechtkomt tussen enerzijds... Of nooit meer iets gehoord, hè? Het was meteen stilte. Uh, nou, dat, dat was ook het effect dat we wilden bereiken. Uh, maar achter de schermen wordt natuurlijk hard gewerkt. Dat snapt u ook wel. Ja, want het is natuurlijk toch de nodige onrust in zo'n straat. Zeker. Zeker. En, en dat is een van de eerste dingen die je als bestuurder dan ook moet doen. Is met de, die straat in gesprek gaan. De verbinding zoeken en kijken van hoe kun je die onrust weer wat kanaliseren. Je kunt hem nooit helemaal wegnemen. Dat zou ook niet respectvolle mensen zijn, denk ik. Dus dat hebben we denk ik ook wel gedaan. Uh, maar nu staan we voor de keuze van... Uh, want ik heb een gebiedsontzegging opgelegd. Uh, overigens in goed overleg met de betrokkenen die die over zich heen kreeg. Uh, ook daar zijn we in staat geweest om de lijnen open te houden. En nu staan we voor de keuze van... Wat gaan we opnieuw een gebiedsverbod opleggen of niet? En dat is een ingewikkeld uh, dilemma. Want uh, je ziet dat hier het bestuurlijke aanpak en het strafrecht... Uh, niet helemaal parallel lopen, want uh, hier is de kern van de zaak, die moet in het strafrecht worden opgelost, wat hier speelt. Uh, met dus ont... de invloed van het Openbaar Ministerie is dan ook... Nee, dat, dat, dat is geen verwijt of zo, maar dat is nee. een constatering. Justitie nou, ja, okay. en justitie kunnen niet altijd in hetzelfde tempo zaken oplossen. Dat kan gewoon niet. Uh, mensen zijn soms uh, net wat slimmer of wat dan ook. Ja. Nou, dat, dat is een gegeven. Alleen, dat, dat ontslaat mij niet van de verantwoordelijkheid om na te denken... wat Precies. ga ik nu doen? En welke belangen moet ik daarin gaan beschermen? De belangen van de bewoner en het gezin wat daar woonde... de belangen van de omgeving. Dus dat dilemma zit de komende dagen... in mijn achterhoofd en op een netvlies... om te kijken van... nou, wat, wat is nu verstandig en wat is wijs? En daarover ga ik ook in gesprek... Vroeger ze altijd een kopje koffie drinken. Ik ga ook in gesprek met betrokkenen. Ja. Want dat is het eerste wat je moet doen bij zo'n heroverweging. En de tweede is... Uh, dat je natuurlijk ook een analyse op de achtergrond laat maken... van uh, wat betekent dat voor de veiligheid. Uh, want het, in, in het... Openbaar bestuur vind ik wel dat het algemeen belang, dus de veiligheid van de omwonenden, in dit soort situaties net wat zwaarder mag wegen dan het individuele belang. Hier loopt die overigens in mijn beleving wat parallel, want ook die betrokkenen heeft er geen belang bij om daar te gaan wonen als daar rond die woning een soort besmetting van dreiging zit, met alle respect. We kunnen het allemaal heel ingewikkeld maken, maar in essentie komt het daar weer op terug. Nou, dat is, dat is een dilemma wat speelt en dat begin volgende week weer zijn beslag gaat krijgen. We volgen het. Zijn, ja. er, zijn er andere problematieken? Ja, er, er was nog iets. Um, De AD-misdaadmeter. Dat is ook altijd wel... Uh, ja, precies. We zijn uh, in, in, als zand wordt gedaald. Het is het Algemeen Dagblad. <laughs> ja, het is Algemeen Dagblad. En uh, vorig jaar stonden we volgens mij op positie 11. En van de 360. Nou, je wilt natuurlijk niet in de top 10. Dat snapt iedereen wel. Maar wat mij altijd opvalt. En dat waardeer ik zeer. Is dat onze samenleving ook begrijpt. Dat wij net een wat ander dorp zijn dan het gemiddelde dorp in Nederland. We krijgen niet voor niks miljoenen mensen over ons heen. En dat, heeft iets, dat doet iets met cijfers. En waar ik vooral op stuur. Is de subjectieve beleving van mensen. Voelt men zich veilig of niet. En daar zie je dat we bijna op de gemiddelde van Nederland zitten. En dat is heel mooi. Want uiteindelijk is dat line wat we willen. Voelen mensen zich thuis in hun straat, in hun wijk, in hun dorp? Durven ze daar te lopen en te wandelen? Nou, dat zijn ingewikkelde dingen om te beïnvloeden... maar dat is de kern. En of ik nou in de top 10 sta of in de top 100... dat maakt mij minder uit. Dit is wat volgens mij leidend moet zijn in ons stelsel. Dus... We zijn gezakt en dat klopt ook wel. Want we hebben vorig jaar qua objectieve cijfers een behoorlijke tik uitgedeeld. En zijn behoorlijk gedaald. Dat is heel goed. Veel waardering ook voor de politie en de wijze waarop ze met onze handhavers samenwerken. Dat gaat echt de goede kant op. Maar nog veel meer waardering voor dat onze inwoners ook snappen dat dat in die balans goed is. En dat ze zich veilig voelen. Aan die complimenten sluiten we ons graag weer aan. Burgemeester... Zeer plezier dat u weer tijd had om langs te komen. We wensen u erg veel sterkte in de komende weken. Hardlopen. Nou ja, in <laughs> de voorbereiding zijn er toch minstens drie race, rondjes in de week. Nou, gewoon opbouwen naar de twaalf. En de verkiezingen. Dank, dank voor uw komst. Dank. En ik wens u allen, maar ook de luisteraars thuis, een heel mooi weekend. Dank Het u gaat wel. helemaal moeilijk. She will be dressed up in white. I can hear the church bell ring. Then I love her through the night. Now for me. Dat was natuurlijk uh, George Baker met Rosita. Uh, aan tafel zitten twee prachtige dames. Ik heb samen met ze gespeeld. Hans Veldwis en Mieke Hollander. Uh, dat zijn de enige twee toneelspelers van de Wurf... die zich woordelijk houden aan de tekst. Zoals die in het boekje staat. <lacht> Geloof je het bij de, is het, bij de anderen moet ik eerlijk zeggen, wordt er nog wel eens een beetje... Gewoon met, improviseren, gewoon lekker ja. improviseren. En als ze het echt naar hun zin hebben, duurt een voorstelling een half uur langer. Ja. En, maar het blijft gezellig. Ah, maar dat zou Theo en, helemaal niet leuk vinden, want dan worden ze bitterballenkoud. Ja, maar daar ja, zit uh, ja. Theo niet mee. Maar deze twee dames die houden zich echt aan de tekst. En ik mocht een keertje meespelen en ik zag Mika alleen maar met grote ogen naar me kijken van, wat ben je nou aan het doen? Dat staat helemaal niet in mijn boekje. Waar moet ik nou in godsnaam invallen? En ik was overvloed niet in de lacht. Je doet dat ook continu. En Ed Fransen, die is de regisseur... dat die man dat doet met jullie. Die snapte niks meer van. Die had tegenwoordig maar zijn mond... en die deed ik... Dat wel uit. komt wel goed. Okay. Eindigt, hij had zo'n ja, relatie ja, ja, bij ja. van... ja jongens, nu is het allemaal... ga naar een einde toe. Ja, hij, hij, ja, hij laat het eigenlijk maar, maar toe eigenlijk. Want er valt eigenlijk... ja. hij kan het wel regisseren, maar... of Jullie zijn niet te houden, regisseren. Nee. Daar komt het op neer. We krijgen een wel... richting... en dan gaan we gewoon onze eigen weg. Okay. Nou is het wel zo dat... Uh, het een stukje beter nu gaat... Want we hadden natuurlijk vroeger Bob nu. Ja. en dan was het helemaal mis. Ja, die, uh, kon je zowel, als hij zo'n klein stukje tekst had, en het hebben we uh, drie jaar geleden voor het ook gezien. hij maakte er een hele anekdote van en hij noemde de bijnamen erbij en hij maakte er een heel eigen stuk van. Nou, dat is heerlijk om naar te kijken. Ja. En dan val je gewoon op een gegeven moment maar in. Maar je tegenspeler die denkt van nou ja, laat maar gaan. Ik vond het heerlijk. Ja hoor, ja, ik, ik kom er wel weer op terug. Als je wat, uh, ja, maar hij wist het niet. Nou zag ik vanmorgen de hele ploeg uh, druk bezig bij de krocht. Uh, want het toneel wordt nu opgebouwd. Ja, we uh, zijn bezig met het decor opzetten. De, de zon van zijn huiskamer en dergelijke. er moet nog even een generale repetitie in natuurlijk. Dat is uh, die, aanstaande donderdagavond. En die mag even lekker mislopen, want ja, als dat goed gaat, Slecht dan, dan heb je het zeggen. Juist, he? hij telt nog steeds. ja. Lieve mensen, aanstaande zaterdag, volgende week, dan is de voorstelling van de Wurf. En uh, dat is een stuk wat ik wel eens eerder heb gezien, maar het blijft leuk, het blijft mooi. Um, oudejaarsavond op het Zeemanshofje. Wat is er de inhoud ongeveer? Het gaat ja. gewoon over een hele... Ans, uh, Het zijn arme vissersmensen, maar dat is het altijd al geweest, vroeger al. Ja. En dat de, blijft het natuurlijk. Varkens voor de deur. Nou, niet allemaal. Ze hadden ja. niet allemaal. Dan hadden ze natuurlijk bij de modder komen. En uh, ze hadden een landje in Doorn. En ook waar de varken zaten. Maar het is dan, ja, als het stormde, zoals nu in deze tijd. En dat heb je nu ook. Het is echt wel. Vroeger had je het maar nu ook. Dat er aanspoelt. Dat er deklast wordt verloren. Ja. Nou, en ja, dat weet ik natuurlijk van vroeger van mijn ouders, van mijn vader. Dan ga je naar het strand. Want je weet nooit. Baddingen kan je altijd hout. Kan je altijd gebruiken. En soms spoelt er wel eens wat anders aan. Ja, hele containers tegenwoordig. Ja, tegenwoordig ja. heb je. De televisies, die komen uit Zee al. Ja, een sportschoen of dan nog te, te dragen zijn. Maar dat bedoel ik. En dat was vroeger natuurlijk met die houten boten. Ja, ze verloren van alles. Ja. Dus drank, rubber, hout... Ja, hout is natuurlijk het mooiste. Maar vertel verder, wat is de inhoud? Ja. Nee, want ik niet nee, nee, nee, als dat jij het dat... vraagt, wil je het niet van niets. de weten. Nee, maar zo goed ken ik je wel. Dat krijg je er niet uit, want dat moeten ze komen. Met andere woorden, je moet er gewoon naartoe. Ja, ja. ja. ja Ik ben er, ik heb me aangemeld. Okay. Ja. ja. nee, ik eh, geniet Want er je kunnen zo'n 170 man. Zeker uw vrouw in, dus. Ja. Uitverkocht? Nee, nog niet. Nou, bijna. Nog, bijna. Maar dat gaat wel lukken, hè? Ja, ja het lukt altijd. Na, na deze uitzending zeker. En, gewoon... en belangrijk, Leon, na afloop, Balna. Ja, heerlijk, hè? Oude wet. Zo, zo is dat bal, als... Uh, Balna. Bal na. Dus iedereen jaar. wordt dan geachter stoeltje op, mee te nemen? Nee, naar de nee, zij, nee. Nee, je nee, nee, nee. De, dat... de foyer klaar en in de hoek zit dan, heerlijk, die man die komt al jaren, dus die weet precies mm -hmm. wat je moet spelen. Walsie, Fox fokstroot, lekkere meezingers. Ja, ja, ja dat is zo'n voet. Theo komt Mooi met nog. de bitterballen langs. En de snackjes. Nou, helemaal gezellig. Nou, dat wordt wel weer een uurtje of vier, hè? Dat wordt gewoon een zand voor avond altijd. Ja. En uh, er wordt uh, wel een beetje dierlijk gesproken op het uh, toneel? Zoveel mogelijk. Kan jij dat, Mieke? Je ja. blijft laat, verhalen, laat, eens horen, hè. laat eens horen, laat eens horen. Kan dat? Nou, ik ken dus eigenlijk alleen mijn toneelteksten in het Zandvoort zeggen. Ja. Dus, uh, ja, ik heb het niet geleerd. Jongens, ik heb het echt op de hulp. geleerd. Wat is geleerd. het zo'n dialect, Ans? Ja. Dat moet jij weten van oorsprong. Nou, het is eigenlijk... Kijk, iedere dorp en iedere streek heeft zijn eigen dialect. Dus dat gaat eigenlijk... Ja, de mensen die zaten... Ja, die zaten wel op school, maar de lagere school was het laatste wat ze hadden gehad. Dus eigenlijk... Ja... Een dialect is gewoon wat je spreekt. Het, het, het heeft geen bepaalde dat je zegt, je kan het echt leren. Je moet het eigenlijk luisteren. Als wij vroeger naar de wurf gingen, dan zeiden die oudjes altijd: Sorry, de senioren nu. Ans, je blijft al heb je maar twee zinnen, je blijft de hele avond zitten. Want dan kun je horen hoe wij het dialect. Duin is doin. Aardappelen is aardappelen. En dat moet je leren. De, moeder, a, de A is een R en a -A -E de O is een O. Nee, de ui is ooi. Dus geen huis maar hois. Geen duin maar dooi. Erpels. De A is e eigenlijk. De A en E samen. Mijn moeder die speelde Lieve, mee... Lieve moest... Mieke, Echt? de zin is... Mijn vader is met zijn blote, blote poten... in het water gegaan. Mijn ja. vader is met zijn blote poten in het water gegaan. In het water gegaan. gaan, Vergeet -gaan. E -gaan. E -gaan. zijn niet. Mijn moeder heeft ooit meegespeeld. Die moest eieren zeggen. Die heeft er al die tijd aan gedaan. En die werd opgegaan Ze kon geen eieren zeggen. Eieren, dat lukte er niet. Ze bleef eieren. Ze hebben er al die maanden over gedaan om eieren. Ze kwam er niet uit. Goed, we gaan maar met... ik moet zeggen, het is te leren, want we hebben nu een paar jonge spelers. Ja, dat wilde ik net weten. Leuk. Leuk. Heel leuk. Hoe jong? En vanaf... Hij is tien geworden. Acht ja, ja, of tien jaar ongeveer. Of, of, of, of. De eerste repetities heeft ja. hij dus gelezen. De tweede repetitie kon hij zijn rol uit zijn hoofd in het dialect. Oog. Een en talent, mag een mag talent. Een ja, je die kan het ook. Ali. Ali Zwart. De kleinzoon van Ali, Ali Zwart. Mm -hmm. Zo. Ja, ik steek mijn duim omhoog ja. echt voor hem. En wij hebben af en toe blauw gelegen van lachen van die, om die jongen. Ja, hij doet echt een natuurtalent. Jullie, jullie moeten echt allemaal komen kijken. Ja, ik ben er. <lacht> <lacht> nee, ook de luisteraars. <lacht> hoeveel, hoeveel kinderen doen er verder mee? Hoeveel, hoeveel leden? Hoeveel, is iedereen op de planken? Nee, niet iedereen. Nee, niet nou. iedereen. Freek, is die op de planken? Ja. ja. juist. Ik niet. Waarom niet? Nou, we hadden zoveel vrouwen. En ik vond dat, ied, dat, ja, dat die vrouwen dit jaar allemaal een rol moesten hebben. Ja, toen bleef dus geen rol meer voor mij nodig. Nou, dat komt het niet. Nou, maar ik zit <lacht> achter de coulissen. Ik help iedereen op tijd de coulissen. Zij zorgt en... dat de boel draaiende blijft achter. En zij zingt na afloop. Ja, zien ze het natuurlijk het mee. een ja. Want dan hoor je de gewoon in de hele grote krocht hoor Die ik. hoor je in de grote kerk ook. Ja. <lacht> Ja, dat is, dat is en is er, er nog uh, Gort met Stroop naar aflopen op het podium? Nee, nee, dit jaar niet. Er wordt geen feestje gevierd op het nee. podium? Nee, dit jaar hebben we geen feest. Oh, dat nee. is jammer. Ja. Nou ja, je uh, zal wel zien waarom. Oké. Okay. <laughs> Gaat toch niemand dood, hè? Nee, er vallen nee. geen dooien. Nee, er zijn er nee. geen dooien. Ja, dat was vroeger nou, maar dit jaar vallen geen dooien. Maar goed, een oudejaarsavond zonder vuurwerk? Uh, ook nog, uh... Nee, uh, nee, dat nee, kan je niet doen, nee, nee, dat, dat, gaat je niet. dat vindt uh, Theo niet goed. Nou, dan maar even allemaal naar buiten. Ja, ja dat uh, gaat buiten. Ja, ja. Ja. Nee, het koud is. In, in de pauze is het een belangrijke verloting. We hadden vroeger altijd een schilderijtje van Rietje Molenaar. Nog steeds. Met gedicht, uh, dat was uh, beroemd, bekend van ja. Rietje. Je nee, kent Rietje he? Molenaar, hè? Nee. Jij, geen Nee, ik, ik ben oh, geen Zandvoort. Nee. Nee. geen Zandvoort. Nee, nee, nee. nee ga we, gaan een we gaan. Ik snap uh, ook helemaal niets we van de Goldenweg. Gelukkig. Dan moet je komen <laughs> kijken. We gaan gewoon verder, hoor. We, we laten helemaal er zitten. Wat hebben we in de pauze verloten? Uh, we hebben een schilderij van uh, Marion Versteeg-Schoolman. Ja, zelf geschilderd, Heel mooi, een uh, Zandvoortse bomschuit. Uh, we hebben dus de tekeningen van Rietje Molenaar, van Tante Riet. Uh, ja, Goudwaard. Uh, ja, echt wel. Die zijn zo mooi. Oh, ze hebben zoveel gemaakt. En de Zandvoortse pop? Nee, dit, dit jaar, jaar niet. niet. Oh. Mevrouw okay. Hollander, die heeft uh, soort, ja, toch een soort reuma in de handen. En ja, ze moet zo... Ja, dat, dat wordt het Ik heb er de laatste uh, 13 jaar heb ik er ongeveer 25 gemaakt... Ja, we en, hebben er uh, ook eentje thuis. En de poppen oh, raken op, hè? De poppen zijn op, helaas. Nou, Af en toe kom inter... ik er nog wel eens eentje tegen. Kan je heb in Tutoi nog een paar. Ja, <laughs> die hebben uh, poppen, poppen niet. Oh. Nee. nee, die hebben nee. die poppen niet. <laughs> nee. En, uh, de po Ja, de poppen raken op en mijn handen raken op. Ja. Het is zo'n priegelwerk. Want ik maak ze dus ook naar het originele model. Hè. Ja, ja, ik gebruik ik geen het. klittenband of wat ook, daar heb ik een hekel uh -huh. aan. Maar jongens, die, die, die prijzen zijn belangrijk. Gewoon voor de kas van de vereniging moet je die loterijen. Ja, maar Maar een schilderij, is ja. het schilderij nu wat nu de hoofdprijs mooi. is, dat is echt schitterend. Ja, is ja, gemaakt, speciaal. Ja, het is echt een heel mooi schilderij. Jongens, aanstaande zaterdag. Ja. Dan is het, hoe laat gaat de zaal open? Zeven uur, hè? Ja, om een uur of zeven kunt u al naar binnen. Eerder niet, hoor. Nee. Nee, ze staan er soms om half zeven, maar dat wordt het niet. Acht uur begint het? Kwart over acht. Kwart, kwart over, over acht. het kwartiertje, kwart over acht. En dan hebben we een groot feest. En dan is er een bal na. De toegangsprijs is? 9 euro. Waar kunnen mensen nog een kaartje kopen? Ze kunnen bij mij aan huis komen, eventueel. Anders liggen de kaarten nog aan de zaal. Jij bent er ook niet elke dag. Hey. Nee, helaas telefoon. niet. Ze kunnen mijn telefoon. staat op de. Nou, dan gaan we de telefoon even noemen. Schrijft hij papier en pen bij de hand? Dan komt hij bij Mico Hollander, 06. 2017382. Is Mieke niet aanwezig? Dan bel je natuurlijk naar Hans Veldwis. Die is meestal aanwezig. Die is altijd <laughs> aanwezig. 5716487. En anders dan doe je een briefje in de bus: Dorpsplein nummer 9 ja. tegenover de Jenks. En euh, nou, daar zit Ans. Ja, niet in de jinks, maar er tegenover. Nee, <laughs> nou, je wordt alleen maar... voor een kopje koffie, maar weer dat niet. <laughs> maar je kan aan de zeil, aan de zaal ik kan aan de zaal nog de zaal wel we als een kaartje krijgen. En anders schuiven we allemaal wat in en dan moet het makkelijker. Toch? Het is één feest Zandvoort. Wil je echt genieten van Oud-Zandvoort? Zoals het was 50 jaar geleden, 80 jaar geleden. Nog steeds, ga er naartoe. Want dit wordt een feestavond. Ja, en je ziet de nieuwe spelers die we, die we hebben. Ik ben benieuwd. Ik ben ja, benieuwd. heel leuk. Ja. Ik wens jullie toy, toy, toy, veel succes. Dankjewel. Dankjewel. En geniet. Dankjewel. Ik Ik zullen dat zullen we jij zeker doen. Geniet Ik avond. geniet. <laughs> okay. hey, bedankt. Ja, jullie ook.